Jobboot met het NOS-journaal. Marokko heeft een nieuwe regering. Die wordt voor het eerst geleid door een premier die een grotere rol van de islam in de politiek wil. Koning Mohammed heeft de ministers van de regering Ben-Kirane beëdigd. Zo meldde het staatspersbureau. Eind november was Ben-Kirane al tot premier benoemd. Zijn partij, de PED, heeft een coalitie gevormd met twee conservatieve partijen... ...die nauwe banden hebben met de koning en met een linkse partij. Het Marokkaanse kabinet telt 31 leden, onder wie één vrouwelijke minister... In Londen zijn twee mannen schuldig bevonden aan een racistische moord van bijna twintig jaar geleden. In 1993 werd bij een bushalte de zwarte scholier Stephen Lawrence doodgestoken door blanke jongeren die racistische leuzen liepen. Over de moord in het zuidoosten van Londen is in Groot-Brittannië veel te doen geweest. De politie zou uit racistische motieven het onderzoek naar de zaak hebben verprutst, waardoor vijf verdachten werden vrijgesproken. Door een wetswijziging konden ze voor een tweede keer in dezelfde zaak worden vervolgd. Welke straf de twee mannen krijgen wordt later vastgesteld. De politie zoekt nog naar de andere daders van de moord op Lawrence. Op de A27 bij Maartensdijk is een vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald die al 30 jaar zonder rijbewijs rijdt. De man van 58 was op weg naar Engeland en werd aangehouden omdat hij een inhaalverbod negeerde. Hij zei tegen de politie dat hij als hobby al bijna 30 jaar als internationaal chauffeur werkt voor transportbedrijven. De man uit Eindhoven is bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs, het opgeven van een valse naam en een verlopen APK. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Toch kunnen in het zuidoosten en de kustprovincies nog zware windstoten voorkomen. Het stormachtige weer veroorzaakte vooral problemen in de noordelijke provincies. Er waaiden vooral bomen om en dakpannen waaiden weg. Ook het weg- en treinverkeer ondervindt de gevolgen van de harde wind. Op sommige trajecten rijden geen treinen door een omgevallen boom op de rails. Het weer, vanavond en vannacht nog veel regen en wind. Op de wadden kans op storm. Morgen afwisselend zon en buien... Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS -journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen nog op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Dijk 5 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag oude Rijn 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 FM Zandvoort, Henny van Petergem. En ik ben vandaag op bezoek bij Tealicious. En ik spreek hier met Sheila Schaasberg. Tealicious, vertel eens, wat is dat precies, uh, Sheila? Um, Tealicious is een theeboetiek, maar ook een theewinkel. Maar voornamelijk een ruimte waar het leuk is om te moeten komen. En uh, naast dat ik thee verkoop en koffie verkoop, serveer ik het ook. En het is meer om gewoon leuk, gezellig met elkaar te kletsen samen te komen. Ik heb ook heel veel mensen die alleen komen... En uiteindelijk dat we met z'n allen één gesprek vormen. En ja, dat is eigenlijk Tealicious. We ook de naam. We hebben een beetje gezocht naar één woord die allesomvattend kon zijn. Nou, dat bestaat natuurlijk niet. En het is absoluut niet aan te komen. En bij Tealicious hoop ik toch als ieder zijn eigen ja, woord, eigen idee bijvoegt. En dat het voornamelijk leuk klinkt. Het mm -hmm. moet gewoon leuk zijn. Leuk om yeah. te eten te drinken, Leuk om samen te zijn. Leuk om even uit te piepen. Gewoon leuk. Ja, dat klinkt heel gezellig ook. En, en hoe ben je dus zo toe gekomen om thee te gaan verkopen? Um, ik zocht eigenlijk naar werk die ik niet kon vinden. Of niet dat ik een, leuk, een leuke baan kon vinden waar, waar ik mijn eigen kon kwijt, ja, kwijt kon. En dat mensen dachten, nou, wij kunnen haar de ruimte geven om haar kwaliteiten uh, zo uit te brengen. En ik zocht steeds ook woonruimte om weer terug naar Zandvoort te verhuizen. En toen liep ik tegen dit uh, pandje op dacht ik, ja, twee vliegen in één. Ik kan iets voor mezelf doen. Maar ook deze meteen woonruimte. En zo is het eigenlijk een beetje gaan, gaan rollen. Maar toen moesten we nog bedenken: wat, wat ga ik doen? En ja, we hebben veel brainstormen, maar ook met mensen erover gehad, wat is leuk, wat is er nog niet. En waar, waar pas ik bij. Ja. Het is natuurlijk wel leuk dat ik iets kan verkopen waarvan ik ook denk: daar kan ik achter staan. En zo is het ja. eigenlijk tegenwoordig. Ja. En je komt dus uit Zandvoort, want ja. je wilde graag weer hier terugkomen wonen. Allo. Hoe lang was je hier weg geweest? Ik denk ruim tien jaar. Tien jaar wel? Ja, tien jaar. En je bent nog heel jong. Hoe ja, oud ben je, mag ik vragen? <laughs> ik ben 28. Oh, oké. Okay. Ik ben eerst in Haarland gaan wonen. Uh -huh. Toen uh, eventjes in Amsterdam, maar dat was het niet helemaal. Toen heb ik een huis gekocht in Zwift de Band... En uiteindelijk heb ik daar vijf of zes jaar gewoond, dacht ik, nou, ik wil wel weer wat meer zien. Ja. Maar Gouda, nou, daar kon ik helemaal niet mijn ei kwijt, dus ik heb weer heel snel teruggekomen hier naar Zandvoort. En uh, ja. nu zit je echt helemaal lekker sinds augustus hier in de zaak, hè? Ja, in de zaak in augustus. Ik woon wel al wat langer hier, maar, of in Zandvoort zelf, maar per ja. augustus ben ik hier open en draai ik de winkel. ja. En je, je kan dan boven wonen bedoel je? Ja. Oh oké, okay. het, het Ja, het liefst wil ik nog de eerste etage erbij betrekken voor feesten, partijen, evenementen, workshops, kinderfeestjes. Ja. Want ik heb dat dan nu ook wel hier in de winkel. Mm. Alleen als hier zes, zeven dames zitten, dan is dat best wel pittig. Ja, dus dat, dat is wel uh, druk hè. Ja, het liefst heb ik dan dat ik boven er dus zo direct nog bij kan betrekken. Ja. Zodat mensen zich kunnen afzonderen. Dat klinkt wel heel leuk. Wat voor soort feestjes geef je dan al met die dames? Ja, verschillend. Meer workshop. Eigenlijk komt dat gewoon tot stand. door Een gesprekje van. Goh, wat wil je? Wil je wat eten? Wil je wat drinken? Wat vind je leuk om te doen? Ja. Wat voor mensen ken, ken ik zelf? Die ik weer kan samenbrengen. Het is dus eigenlijk heel afhankelijk van degene die het wil. Die het wil organiseren. En wat ze willen hebben. Dus eigenlijk ja. uh, uh. alles is mogelijk. Dus je bent ook wel sterk van de netwerken. Als ik dat goed begrijp. Je uh, hebt ja, maar het is wel belangrijk. Hè. Als je ja. een eigen winkel hebt. Is dat denk ik een, een mast. Want anders kun je ook niet blijven bestaan. Mensen mm. moet je gunnen. Maar je moet ook wat terug ja. kunnen doen voor ze. En het is natuurlijk het allerleukste. Dat iemand blij is doordat je iemand hebt samengebracht. Waardoor zij weer mensen komen aanbrengen. Ja, geweldig. Ja, ja want je zegt, er komen ook hier mensen alleen uh, thee drinken. Yeah. En dan, uh, Meer dan Hoe dan gaat dat? Ja, ze komen gewoon binnen gaan zitten. Je gaat erbij zitten. Het is gewoon gezellig. Ja. Of mensen komen hier een boekje lezen. Ik heb de leesmap. Uh, ik heb de krant hier zocht. Dus die komen gewoon even wat... Uh, dat lezen en dan komt iemand anders binnen. Of ze kennen elkaar. Of je, je brengt een gespreksonderwerp. Uh, mm -hmm. Je brengt naar boven en dan ga je met elkaar spreken. Maar ik denk dat de meeste klanten hier alleen komen. Gewoon om eventjes uh, om onder de mensen te komen. Ja, nou het dus klinkt ja. heel gezellig. Kan je iets vertellen over de theesoorten soorten die je hebt? Ja, Mij, uh, ik, mijn oorspronkelijk plan was om alleen maar losse thee te verkopen. Dus mm -hmm. Voorverpak los. Alleen ik merk toch wel dat er ook meer behoefte is aan theezakjes. Gewoon in de ochtends even makkelijk in de poek ja. hangen en dan weer gaat we de deur uit. Dus ik heb ook nu steeds meer theezakjes. En het meeste is wel vertreed of biologisch of organic. Hm. En niet omdat ik heel erg geidswolle sokken ben, maar het is gewoon het beste. Je krijgt het meeste waar voor je geld en de meeste smaak komt dan vrij. Hm. Dus er gewoon echt wel een verschil is tussen normale thee en thee die net eventjes meer aandacht heeft gekregen. En bij prijs misschien net even wat duurder, mm. maar je doet er wel veel langer mee. Ja, ja dat klinkt dus wel gezond. Ja. En waar koop je die gezonde thee op eigenlijk? Waar ja, zoek je dat? Ergens. Ja, overal en nergens. Nu, je begint bij één groothandel, die verwijst je door. Je gaat naar beurzen, mensen komen ook hier naartoe. Van, ja. gehoor, wij hebben de beste thee oh. en dat ga je proberen. <laughs> maar veel zoeken ja. en ook bij heel veel theewinkels langsgaan. ...heel veel uh, natuurwinkels opzoeken... ...om te kijken wat mm. zij hebben staan. Ja. En daar eigenlijk het leukste producten... ...van, van pieken ja. en dat zelf voeren. Mooi. En proef je ja. alles zelf eerst? Ja, maar ik heb zelfs... ...van de thee ja. Ik ben bij één begonnen, maar vraag me echt niet... ...wat één was en hoe het proeft, dat weet je niet meer. Het is nee. zoveel. Ja. En ik ben zelf wel van het mengen. Dus ik ben gewoon... Nieuwsgierig, okay, wat gebeurt als je die thee met die gooit... ...of als je daar mm. nog een extra bloemetje bij doet. Dus ik ben meer... Uh, ja. Dus je vindt zelf ook iets uit, eigenlijk een soort scheikunde maak je ervan? Van uh, allebei ja, smaak. smaakjes. Ja, dat is, smaak is, valt niet af te twisten. Dus jij kan groeten ja. heel lekker vinden. Mm -hmm. En iemand anders proeft dat ook. En die omschrijft het totaal anders. Ja. En daarom vind ik het ook wel leuk om er dan een rooslijn te doen. Of mm -hmm. een kameleplantje of noem ja. maar iets wat. En zal ik het jou ook weer laten proeven. Dan zeg ik nou ik vind het zo lekker. Het is zo fris. En jij neemt het zo op dat je denkt van nou ik proef alleen maar groene thee. Ja. En dat is leuk met thee. Ik heb overal potjes staan. Als mensen zeggen ik wil wat anders. Zeg ik alles op tafel en ga los. Ja. Probeer maar. Proef maar. Oh dat is wel dat heel erg ding. leuk. Ja. Dus ja. daarin ben je ook wel heel speciaal en uniek. Dit is ja. wel een hele unieke winkel. Met hele unieke dingen dus. Ja. Dat denk ik wel. En er bestaan wel heel veel koffie en theehuizen Maar het is meer koffie met een beetje thee. En bij mij is het thee, hoofdmoot en een klein beetje koffie. ja. En uh, ja, ik heb natuurlijk lang niet alle soorten, mm. maar ik probeer wel stiekem iedere maand een beetje uit ja. te breiden. En als iemand vraagt van goh, hoe wil je dat voelen? Ja prima, Het mm. voor, voor mij een kleine moeite. Het staat toch hier al uh, prop vol, dus een zakje meer <laughs> maakt er ook niks meer uit. Ja, dus je kan ja. ook aan jou een bepaalde soort thee uh, vragen en die kan je dan bestellen. Ja. Ja. Oh, dat is ja. ook goed om te ja, weten ja, cool. hè, dat je extra en, service eigenlijk ja. hebt daarin. Ja. Nee zeker, en dat kan dan in losse thee, maar ook in theezakjes, de meeste ja. merken, niet allemaal, oh. maar wel een heleboel. Mm -hmm. Of we zoeken een alternatief waarbij de thee van dezelfde groothandel komt, maar alleen anders verpakt wordt. Ja, omdat ja, je hebt heel veel thee die bij hetzelfde gedaan komt. Alleen de, de een heet A, de ander B, de ander C. Het is precies dezelfde thee. Oh, geweldig. Ja. Ja. En heb je ook jij ja, hebt hier iets heel leuks neergezet? Ja. Misschien kan je het opschrijven voor de luisteraars. Ja, ik heb een klein potje met thee en daar heb ik een theebloem in gedaan. Dat is een klein bolletje, dat is op basis van groen of zwarte thee. Dat wordt in China door de, alleen maar door mannen, bijna niet door de vrouw, maar door mannen wordt dat gerold en gerold en dat wordt samengebonden. Tot, ik denk een uh, middelmaat knikker. Die wordt vastgebonden met één nijblond draadje. Op het moment dat je het bolletje in een pot of een glas thee doet. Dan ontpopt die zich. Dus hij zinkt eerst. Dan zuigt de thee. Of de, de gedroogde bladeren zuigt dan oh. water. En die opent zich. Dus het bolletje gaat open. En daar komt dan een bloem uh, tevoorschijn. het mm. ziet bloem, er heel leuk uit. Ja, de bloem geeft dan het vleugje smaak over de thee. Dus je baas groen-zwart. Met een vleugje van jasmijn of een vleugje anjer. Ik heb ook trilswam. Nou, dat ziet er gewoon heel grappig uit. Ja, uh, ja theebloemen heet dat, heet dat. Ja, dus ja. dat geeft meteen een ander soort smaak aan de thee. Ja. En er zijn verschillende soorten van die bloemen. Ja, dus Met heb... verschillende smaken. Ja, je hebt ontzettend veel smaak Maar ik heb er nu op dit moment 23 verschillende smaken. Oh, ook. zo. ja En dat dan dat moet je wel. meer denken. Dit is dan bijvoorbeeld, moet ik moet even spieken. Koolgearremant, uh, goudboem en jasmijn. Maar dan kun je ook goudbloem mm. en jasmijn of jasmijn met koolgearremant. En daarom heb je zoveel verschillende soorten, omdat ze al die bloemen met elkaar mengen ja. of mixen, maar je blijft altijd of groen of zwart ja. als basis hebben. Nou, je weet er heel veel van. Het is bijna al een beetje als koken van allerlei smaakjes ja, dus nou, en zo. Ja. ja, echt gewoon doen en proeven. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Heb je zelf nou een bepaalde voorkeursmaak? Welke jij het nee. allerlekkerste vindt? Nee, omdat ik zoveel tijd drink, komen, sommige tijden ook gewoon echt je neus uit op een gegeven moment. Uh -huh. Dus je zwitst wel heel veel. Ja, en je kan natuurlijk hier natuurlijk elke dag iets anders proeven. Ja, maar het, <laughs> ook dat doe je op zich niet heel erg veel. Aha. In het begin wel, ben je nieuwsgierig en is het leuk. En dan staat het ook leuk dat je helemaal een potje thee. Mm. Maar ja, gaan we weg weer ook een stukje luier? <laughs> dus dan is het gewoon makkelijker om grote mok daar grote bladeren in te doen en daaruit te drinken. Ja. Maar nee, in het begin was het wel heel hot en happy in de thee. Ook thuis, maar nu wordt er ook amper thuis nog tegen gedronken. Mm. Dat je, ja, je bent bijna elf uur per dag in de winkel. Ik vind het ook wel heel fijn om anders te drinken. Dan. Ja, natuurlijk. Ja. ja, dat is ook zo. Eh, kan je je klanten omschrijven? Um, ja, ik moet het ook omschrijven op mijn ondernemersplan. Iedereen. Okay. Iedereen die oud genoeg is eigenlijk om te drinken, mm -hmm. kan thee drinken. Je hebt ja. kruiden, dus dat is van weer kruiden en rooibos mogen ook kinderen hebben. Prima. Camille is namelijk altijd mm -hmm. goed voor kindjes. Het ja. is heel rustgevend. En ook wel, is het kind al rustig of druk, kan het altijd camille. Dat is ook mm -hmm. goed voor je, voor je organen. Oudere mensen, jonge mensen, werkende mensen, eigenlijk iedereen ja. die thee drinkt is voor mij winkel prima. Ja, geweldig. En ja, dat stem je ook weer af in je theepakjes. Ik heb voorverpakte thee met een draak erop of een prinses, wat dan weer extra leuk is voor kinderen. Zoals mm -hmm. dus als je kindjes je thee wil laten drinken ze hebben geen zin in en je laat een prinsesje zien, dan is het <laughs> ook wel leuker. Ja, tuurlijk. Ik heb heel simpel. Dus eigenlijk iets, iedereen die thee en koffie drinkt is uh, ja, welkom. Ja, je, je geeft ook feestjes. Ja, van nou, kinderen ik, of, of vaders? Ja, meer in combinatie, dan willen ze kinder -high team maar dan ben je zo doorheen natuurlijk. En dan mm. combineert het of ouders doen zelf wat, of, of ik regel wat voor, ze is eigenlijk weer op het kind afgestemd. Ja. Eens dus dus, vindt ja. het wel leuk om te knutselen, en ander heeft er echt helemaal niks mee. Ja, dat, dat is niet ja. leuk Dus ja, alles wordt hier afgestemd, eigenlijk. Ja, gewoon in overleg ja. kan je van alles eigenlijk hier uh, organiseren. Ja. Dus ja. met je vriendinnen, wat oudere dames. Klopt, ik doe dan hier ook IT. Ja, oh, Maar ja. lust jij geen vlees of vis, mm -hmm. dan krijg je ja. natuurlijk geen vlees of vis voorgeschoten. Nee. Dus dat wordt wel gevraagd. Uh, oh. Hou je helemaal niet van thema, nou, dan is er ook wel weer een oplossing voor. Dus mm. ja. Is alles mogelijk? Nou, heel creatief ook ja. dat het allemaal mogelijk is. En haiti, uh, kan je nog vertellen wat daar zo'n beetje bij hoort? Athea, maar nog... Uh, iets? Ja, bij haiti denk je eigenlijk alleen maar zoet, mm. maar wordt afgesloten met een lekker zoete hapjes, maar het is voornamelijk gewoon lekker eten. Oké, okay. het hoeft niet zoet te zijn, ja. dat willen we eigenlijk laten zien. En dat uh, maak je ook zoet. allemaal zelf erbij? Ja, dat hoort er zelf gemaakt. Oh, ja. wat leuk! Ja. ja, oh, dat is weer iets nieuws ja. erbij, wat geweldig. world, the Lord has come. Let earth receive For love was crucified Oh how many times? save me. Ik ben hier Fem Zandvoort en ik ben op bezoek vandaag bij Tealicious en ik zit hier aan een heerlijk kopje thee en ik spreek met Sheila Schaasberg en we hebben het over de mogelijkheden om in deze zaak iets te kunnen organiseren. Stel dat ik een, uh, iets wil organiseren, dan kan ik dat hier dus doen. Ja, absoluut. Hoe uh, gaat dat dan? Um, afhankelijk van hoeveel personen je wilt, wilt komen en wat je wilt gaan doen. Wil je een high tea, of wil je chocolade hier doen of wil je een combinatie. We zijn nu met Willemsen bijvoorbeeld bezig om te kijken of we hier kunnen high teaen en bij hem een chocoladeproeverij of chocolade maken. Of met uh, de beauty uh, salon, de orangerie mm. in Zandvoort om te kijken. Hier high teaen en daar lekkere behandelingen, massages of een gezichtsbehandeling ja. met chocolade bijvoorbeeld. Om dan <laughs> weer die link met thee te maken. Maar eigenlijk is alles mogelijk. Het is meer een beetje wat wil je doen. Hmm. Uh, boekenclub organiseren. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Als het maar uh, gezellig kopje steen. Dat het maar heel gezellig mag worden. Ja. En ik denk dat het de weer daar hier nou ook wel is om gezelligheid te krijgen. Hmm. En dat is eigenlijk uh, ja, alles in combinatie met een is mogelijk. Ja, dus je kan hier eigenlijk gewoon je groep mensen bijeenbrengen. Ja. En jij zorgt heerlijk voor de koffie ja. en de thee. Ja. En de specialiteiten erbij. Klopt, dus als er en, mensen uh, ja. zijn die iets willen organiseren, maar niet de ruimte hebben, of, of ja, daar nog een beetje onzeker over zijn, of willen meedenken, mm. ja, daar er altijd ruimte voor. Ja, dat is wel goed om te weten, want ja, je weet niet, mensen zoeken nog wel eens wat, hè? Ja, klopt. Een leuke plek om te zitten, en dit ziet er heel gezellig uit. Ik zie ook allemaal leuke dingen die je verkoopt. Zoals theepotten en extra bekers. Ja. Hoe ben je aan die lijn gekomen? Is dat een speciale lijn? Of nee, dat is eigenlijk er? alles door elkaar. Het okay. heeft wel allemaal verband met de verschillende leveranciers waar ik vandaan haal. En zijn we allemaal, of kopjes, of, of theefilters, noem maar op. En daar mm. hebben we een hele kleine selectie uitgehaald. Zoals dus mensen een cadeautje willen, willen kopen voor iemand, dat ze toch wel een keuze hebben. Dat het niet alleen... Uit twee dingen kunnen kiezen, maar dat ze echt iets samen kunnen stellen. Ja. En dat ze zelf de prijs kunnen bepalen. Je kan hier voor een paar euro slagen, maar je kan ook weer doorslaan tot uh, een hoop euro. Dus eigenlijk, ja, ja de, de accessoires zijn ook wel in verschillende prijskategorieën. En ja, voornamelijk voor cadeautjes. Ja, dat is heel erg om te zien hè. De verschillende dingen. En dat is niet eens één, één specifieke lijn uit Engeland of zo. Dat is wel echt zo nee. Engels. Engeland is zo'n theeland ofzo, ja, hè? Ja. Maar het is heel moeilijk om daar producten vandaan te krijgen. Ze oh, dus houden ja. heel erg alles binnen binnen hun eigen land eigenlijk. Ja. Moet je iets afnemen, dan moet je gewoon als particulier bestellen. Dat zou betekenen dat het hier een keer over de kop moet gaan, of weet ik veel wat, om die transportkosten eruit te kunnen krijgen. Nou, dat is gewoon niet te doen. Nee. En ik denk dat er uiteindelijk wel markt voor is. Maar ja, ja. ik vind het zelf ook belachelijk als ik 20 euro voor een kopje moet betalen. Ja. En dan moet ik nu met een grote glimlach een kopje aanprijzen voor 20 euro. Nou, dat, dat kan ik gewoon niet. Dus, dus het zijn supermooie producten, ook een heel hoge kwaliteit, mm -hmm. maar heel erg moeilijk om aan te komen omdat ze op een of andere manier heel erg met hun eigen land bezig zijn, hun eigen producten. En dat ook heel erg graag bij zich willen houden. Oh, dus dat is echt een heel ander soort uh, manier daarvan omgaan. Ja. ja. En, en kan je ook zeggen van, heb je hoe, hoeveel dagen per week je open bent? Ja, ik ben uh, zes dagen in de week open. Alleen de maandag niet. En dat is mm -hmm. eigenlijk puur om uh, producten in te kopen. Om op zoek te gaan naar nieuwe spullen en beurzen af te gaan. Omdat als iemand hier een paar keer achter elkaar is geweest, wil je toch iets nieuws kunnen aanbieden. Mm -hmm. En op een gegeven moment wil je ook gewoon dat mensen iets nieuws in je winkel zien. Dat ze toch geprikkeld blijven en om zich heen kunnen kijken rest uh, elke ochtend draag om 7 uur open. <laughs> Zo, Tot, dat uh, is vroeg 6 ja. Uur. Ja, nou dat is heel erg vroeg. Ja, dat, uh, maar dat is wel zeer geschikt voor de mensen die natuurlijk uh, voor hun ontbijt of ochtends vroeg nog even wat thee willen drinken. Ja, ik, het liefst heb ik mensen die naar hun werk gaan en even nog snel een kopje koffie of thee willen drinken of willen meenemen. Dat ze met een eigen beker komen kan ik gewoon hier vullen of dat ze een ja. to-go meenemen. Dus een koffie mm -hmm. of thee naar smaak in de auto mee naar hun werk nemen. Vandaar ook 7 uur. En omdat er weinig uh, mensen open zijn in het dorp dacht ik, nou ja, wie niet wagen, wie niet wint, we proberen het gewoon. Ja, dan ben je in ieder geval alvast open ja, en dan kan vloeg. je de vroege vogels uh, ontvangen. Ja, maar het is vroeg. Ja, uh, ja dat, nou uh, ja. je bent vast een ochtendmens. Nou, dat valt best mee, maar dat, ja, je gewoon proberen. Ja, ja, dat is wel heel goed. Wel een gat in de markt, vroeg op. Ja. Lekker thee drinken bij Sheila. En uh, je doet dit uh, zelfstandig alleen. Ja. Je bent de, de enige medewerker, ja. dus je bent hier heel veel aanwezig ook. Ja. Ja, nee, klopt. klopt. En zelfs op maandag ben ik mee bezig, af en toe springt wel heel even iemand bij dat ik wil dat ik zelf een boodschapje kan doen. Maar voornamelijk ben ik eigenlijk altijd in de winkel. Tenzij ik ergens heen moet, dan, dan niet. Ja, oké. Okay. Ja. denk ik ook altijd die leuke wijsheden in de krant. Klopt. Zijn die van jou? Ja klopt, de theeweetjes. Uh, in de eerste instantie heb ik daar, ben ik daarmee begonnen om, om, om kleine dingetjes uh, aan, de, aan de man te brengen. Net zoals bijvoorbeeld groene thee, niet met kokend water, wordt die bitter. Dat vind ik zonde. Dan halen mm. mensen hier mooie thee en dan, zijn, dan komen ze thuis, nemen ze een slok en dan vinden ze het niet te drinken. Mm. Nou, om dat te voorkomen zijn de theeweetjes in het leven geroepen om mensen kleine trucjes mee te geven dat het nog mm. lekkerder wordt. Ja. Alleen het wordt steeds lastiger om een nieuwe te vinden en te verzinnen. Want op een gegeven moment is het ook wel een beetje op. Ja. Dus uh, we zijn af en toe de hele week mee bezig om iets te zoeken of iets goeds te vinden. Ah. Tot nu toe, uh, iedere week, staan we er braaf inderdaad in. Ja, dat zijn hele leuke uh, tips. Kan je nog een, een tip geven? Of, of uh, komt er zo je eten binnen? Of is het um, wat lastig? Wordt, ja, het wordt lastig. Ik ben al nou de hele week aan het broeden om er eentje voor in de krant. <lacht> want inmiddels zitten we al ja, op een heel aantal. Ja, wat ik mensen wil meegeven is gewoon genieten. Ja, geniet van de Zet leven. gewoon lekker een pot thee, het kost weinig, ook al laat je de hele dag staan, maar gewoon even rustig aan. Achteruit zitten, om je heen kijken en denken, lekker. <laughs> ja, even relaxen, want we, we zijn allemaal racen haasten en stressen en dat ah, ja. is ook meteen Ik Heb je ook een spreuk in de winkel hangen Geniet van het leven mm. met rustige teugen. En niet met haastige, uh, of geniet van levend rustige slokjes, niet met haastig teugen. Nou, ja, dat zeg Gewoon iets, eventjes uh, ontspannen. Ja. En het kan best meteen, ben ik. Van ja. Teugd. En heb jij die sprook bedacht? Ik ben hem tegengekomen in mijn ontdekkingsreis naar thee... ...om toen ik nog niet zo ver was om, om te kijken wat voor thee zijn er. Toen ben ik tegen deze plek aangelopen. Toen ja. dacht ik, ja, die past perfect bij deze winkel. Ja, dus toch lekker een oase in de drukte genieten. van alle dag. Ja. Deur achter je dicht te gooien en eventjes ja. uh, gewoon even zitten... ...en met jezelf uh, tijd ja. bezig zijn. Ja, lekker rustig. Ja. En uh, heeft dat ook uh, iets te maken met jouzelf... Dat je misschien andere dingen in het verleden hebt gedaan en dat je nu denkt, nou, nu heb ik een rustpunt in T. Uh, ja, misschien ook wel. Ik ben altijd heel druk op kantoor, van alles regelen, organiseren, mensen aansturen, heel snel, heel veel, heel gehaast inderdaad. Mm. En toen zat ik thuis en dacht ik, ja, jeetje, dat slaat helemaal nergens op, ik schiet er helemaal niks mee op. Ik zit nu ook nog thuis en dan heb ik zo hard gewerkt en druk gedaan ja. en uiteindelijk zit ik hier op de bank. Mm. En dat schiet dus gewoon niet op. Ja. En misschien en ja, uiteindelijk door de thee, dat je mee naar aanraak komt, dat je ook wel bijzondere mensen tegenkomt. Want ze zijn natuurlijk niet allemaal heel commercieel. Het zijn vaak ja. toch wel bijzondere mensen die een hele levensfilosofie erop nahouden. Ja. Ja, dan leer je ook een andere kant kennen, inderdaad. Mm -hmm. En hier doen we het thuisje een beetje met de knipoog. al, lekker ontspannen, maar ook leuk. Ja, ja het, het is moet hartstikke gezellig hip, zijn. Het is leuk, ja. het is hip. Is dit ook een trend, zo'n soort winkel in Nederland? Um, Ze komen inderdaad met positieve grond. verleden hm. jaar zijn er 209 winkels geopend, zo, maar dan ja. ook wel weer meer koffie hm. en een hm. klein beetje thee. Ja. En, en meer uit een grote bus, en daar wordt thee geschept. En ik ben ervan overtuigd: als het voorverpakt is, heb je de beste kwaliteit. Mm. Niemand zit eraan, het wordt maar één keer ingepakt. En het gaat niet 60 keer open. Op dus het moment dat je hem thuis open doet, dan krijg je zo'n ja. lekkere geur. Die, die, die gewoon goed is. Ja. Maar dat klopt, het is echt. Uh, thee wordt ook hip, wordt heel commercieel neergezet. Dat mm. mm. is allemaal positief voor mij, heel positief. <laughs> ja. Maar ook goed. Ja. Nou, wel heel goed. Wat heb je in het verleden gedaan? Je zei iets van, van kantoor. Ja, ik heb altijd kantoorbanen gehad. Uh, Binnendienst voornamelijk en altijd mensen aansturen. Ik heb, mijn laatste werkgever was bij een uh, inrichtingskantoor. Dus als je een bouwmarkt binnenkomt, eigenlijk als wat je in een bouwmarkt ziet, wordt niet door een bouwmarkt gedaan, maar door twee bedrijven in Nederland en bij een van de twee werkte ik. En dan zit ik op kantoor eigenlijk van alles te regelen en te organiseren. Oh ja. En ja, uh, ja dan heb je contact met, met hoofdkantoren, maar ook met leveranciers die in de winkel staan. Ja. Maar daarnaast ook met de jongens die uh, binnen een bepaalde tijd hun werk moeten afmaken. Ja. Dus het is, uh, je bent altijd aan het regelen en heel snel schakelen. Want het is iemand ziek, de spullen zijn niet geleverd. Uh, je moet de klant tevreden houden, want die wil zo goedkoop mogelijk diensten hebben. Ja. Maar ja, zo, meestal lukt dat niet op die manier. Dus ja. je bent heel erg... Uh, ik bezig aan het regelen. Ja, dus je bent een heel uh, regelmens, maar ook heel sociaal. Ja. Want ik merk dat je heel bekend bent met netwerken in alle bloem. lagen van, uh, ja. van iedereen uh, ja, dat moet wel. mee op kunnen schieten. Ja, dat is toch bloem. belangrijk, ook hier in de zaak, hè? Ja, absoluut. Ja, en en, ja. ja dat is ook zeker zo. En ja, met iedereen schaaf ik eigenlijk altijd stiekem heel brutaal aan gewoon even gezellig uh, kletsen. Ja, dat is toch belangrijk <laughs> ja, voor de ja. mensen. Ja. ja. Ja, want het is ook een stukje aandacht eigenlijk, hè? Wat de mensen Ja, zeggen. maar ik vind het ook, ook wel heel erg leuk om. Ik ben positief nieuwsgierig. Heel mm. veel dingen maken me allemaal niet uit, maar ik vind het wel leuk van: goh, waarvoor kom je hier? Ben je hier voor het eerst? Doe je eigenlijk überhaupt wel thee? Ja. Of ben je gewoon nieuwsgierig dat je hier komt? Allemaal prima en allemaal leuk. Huh. Dus ja, vandaar als eventjes een klein praatje. Kun je nog je adres vertellen van de locatie hier? Ja, wij zitten op de Halstraat 32A, naast café 4 en tegenover de copy office. Dus ja, als je de kerkstraat uitkomt over de retonde en dan, uh, eigenlijk kun je me niet missen. Met nee. zoveel uh, poeha voor de deur, <laughs> moet, je, moet je het kunnen vinden. Ja, we, we vragen mensen ook zo'n beetje van, uh, ja, heb je ook nog wat tijd voor je hobby's? En wat zijn je hobby's? Nou, ik heb momenteel weinig hobby's. Eigenlijk heb ik niet. Ik vind het heel lekker als ik nu thuis kom en ik hoef niks meer te doen. Maar ja, mm. natuurlijk werkt dat niet zo, omdat je ook je huishouden hebt. Maar ik heb op het moment weinig hobby's. Ja. Ik ben eigenlijk toch wel dag en nacht met de winkel bezig. Maar aan de andere kant kun je, heb je hier vier tafels, dus ben je ook positief. Ben je met mensen aan het kletsen, dus je mm. bent niet de hele dag constant aan het rennen en het vliegen en met je hoofd bezig. En dat scheelt op zich ook wel. Mm. Dus als er een vriendinnetje langs komt, is het ook prima, schrijft het ook gewoon aan. Ja. Dus je bent ook wel leuk, ontspannen constant aan het werk. Hmm. En ik denk dat dat weer scheelt op het aantal uren wat je per dag maakt. Ja zeker. Maar hobby's ja. buiten delicious, dat is op dit <laughs> moment niet aan de orde, nee. Dat kan even niet. Nee. En uh, hoe zie je de zaak over bijvoorbeeld zo'n vijf jaar? Ja stiekem hoop je natuurlijk dat je straks product in schap hebt met je eigen logo erop. Hmm. Maar ja, dan moeten we eerst maar tegen de juiste mensen aanlopen. en maar ja, ik weet het niet, hopelijk meer meerdere vestigingen. Dat mm. andere mensen het idee oppakken en zeggen, nou nemen nog een Tielisjes uh, in een andere stad. Ja, dat zou geweldig dat zijn zou natuurlijk. Dat zou heel leuk zijn. Ja, ja. en dan is het mm. de kans groter op een eigen merk uh, aan producten. Ja, maar. natuurlijk. Ja. Maar tot die tijd uh, zitten we gewoon netjes hier. Ik heb mezelf twee jaar gegeven om te beoordelen mm. of het wat is of niet. En of ik het zelf ook leuk vind. Ja. Dus uh, mm. nog anderhalf jaar te gaan. Nou, dan kan je nog heel wat ontdekken en nou, groeien natuurlijk. Ja, ja. Absoluut, ja, absoluut. En dan hebben we altijd aan het eind van het programma nog de vraag: dat is de shout-out. Van waarom zouden we hier een kopje thee gaan drinken of een IT gebruiken? Omdat je bij 10 um, ja, omdat je het gewoon moet doen, eigenlijk klaar. Mm. Kom kijken, kom ontdekken. Uh, genieten. En laat eigenlijk al je zintuigen losgaan. Mm. Proeven, horen, ruiken. Wat heb je nog meer? Kijken. En kom ontdekken. Nou, heel hartelijk bedankt voor het interview. Ik heb graag gedaan. En de, de luisteraars die kunnen komen en lekker thee drinken bij je. Gezellig. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, bedankt dat jullie wilden komen.